Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat hij morgen een aangepast vredesplan kan voorleggen aan de Verenigde Staten. Vandaag overlegde Zelensky in Londen en Brussel met leiders van Europese landen, maar ook met de EU en NAVO-chef Rutte. Europa had kritiek op het plan dat door de VS en Rusland is opgesteld, omdat daar volgens Europa de belangen van Oekraïne in worden vergeten. Zelensky zegt dat hij het 28-puntenplan van de VS heeft teruggebracht tot 20 punten. Separatisten in Jemen zeggen dat ze het zuiden van het land grotendeels in handen hebben. De zuidelijke overgangsraad begon vorige week aan de opmars en zou nu de havenstad Aden in handen hebben. In die stad zit de regering van Jemen. De separatisten zeggen dat politieke kopstukken de stad inmiddels hebben verlaten. Vijf jaar geleden had de groep de stad ook al eens ingenomen, maar de overgangsraad sloot zich daarna aan bij de internationaal erkende regering. In Jemen woedt al elf jaar een burgeroorlog. Daardoor is er een groot tekort aan voedsel en medicijnen. De VS moet zich niet bemoeien met de Europese politiek, zegt de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa. Hij reageert daarmee op de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie die eind vorige week bekend werd. Daarin staat dat de EU de politieke vrijheid ondermijnt en de vrijheid van meningsuiting inperkt. Costa reageert daar fel op. Hij zegt dat de VS, die zich een bondgenoot van Europa noemt... zich ook als een bondgenoot moet gedragen. En ook zegt hij dat Europa en de VS een andere blik op de wereld hebben... omdat de VS klimaatverandering ontkent... en niet meer gelooft in internationale samenwerking. De FIFA voert drinkpauzes in bij alle wedstrijden bij het WK-voetbal volgend jaar. De verwachting is dat het erg warm is tijdens het WK in Mexico, de VS en Canada... De pauzes duren drie minuten en worden gehouden halverwege de eerste en tweede helft. Het weer in het zuiden regen, verder is het droog, de temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen. Het wordt dan tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Metal Podium wordt vanavond voor jou beentje beetje verzorgd, want dit is Play It Loud live. Piano introotje. We zijn weer begonnen aan het tweede uur. Welkom terug deze 207e aflevering van Play It Loud en 24e uitzending van Play It Loud Live. Een van de vijf thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de band achter onze favoriete muziek en waar jullie door middel van de biografische interviews die ik met ze heb, alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. Fijn en bedankt dat jullie met ons het tweede uur zijn ingegaan en voor degene die net pas hebben ingetuned, bedankt dat jullie toch zijn gaan luisteren. Ik zit hier nog altijd met Yannick Walters, frontman van de metalcore band Reaching As We Fall, maar ook het brein achter zijn one-man en Deathcore Side Project Portent. Waar we vanavond uitgebreid over praten. Jannik, nogmaals uh, uh, van harte welkom natuurlijk. En een uh, leuk dat je er bent vanavond. Heb je er? Heb je het Zeker, ja. zeker. Altijd leuk om dit soort dingen te doen en uh, over mijn muziek te kunnen praten. Altijd, zeker. is altijd welkom. Uh, we bespraken het eerste uur uh, de beginperiode en jouw belangrijkste invloeden... met name bestaande uit deathcore bands. En nu gaan we het uitgebreid hebben over jouw onlangs uh, uitgekomen debuut... Uh, nee, niet debuut EP, het tweede EP, maar ja. chapter 2. Uh, paid and full. Uh, de titel Paid and full klinkt als uh, iemand die een uh, rekening heeft vereffend. Uh, wat betekent dat <laughs> voor jou? Um. Ja, zeg maar, uh, de <kwijnt> eerste chapter, die heette uh, natuurlijk Het Toon. Ja. Dus iemand uh, moet uh, zondigen voor wat hij heeft gedaan. Ja. En uh, in chapter 2 uh, heeft hij het afbetaald. heeft hij heeft het is afbetaald, die speelt in Is deze EP ook conceptueel? Of uh, zit er een volgorde of boog in het verhaal? Uh, nee, het is een enorme concept-EP eigenlijk. De eerste mm -hmm. keer dat ik ooit een concept-EP heb gedaan. Want elk nummer dat gaat over een UFC-vechter. Mm -hmm. Um, ik uh, doe zelf ook uh, MMA en ik oh, okay. krijg veel inspiratie over, uh, van UFC-vechters. Yeah. Um, en ja, het ding is uh, voornamelijk van. Nou ja, ik krijg daar natuurlijk inspiratie van en zo. Mm -hmm. Maar uh, zo, opeens vergeet ik wat ik was. Zeggen. Oh, je bent <laughs> kwijt. weer. maar. Um, oh ja, het ding ja. was van. Um, de eerste chapter was zo agressief en vooral pissig op mensen. Mm -hmm. En ik wou een keer gewoon kijken hoe het is om over iets anders te schrijven. Over iets dat niet mijn eigen emotie is. En nee. iets dat wel meer een concept is alsof je... een. Uh, boeken aanslijf ben, ja, weet je wel. Ook een beetje uh, waar je passie ligt, denk ik. Ja, zo. precies. Ja. Dus uh, omdat deze EP voor mij meer over de instrumentale ging dan de tekst. Mm -hmm. Dus dacht ik van, ah, dan ga ik gewoon het over iets doen dat ik leuk vind. Ja. Uh, en ja, dat uh, UFC-vechters. Ja, nice. nice dus nice. Uh, elke nummer is genaamd uh, na een bijnaam van een uh, vechter of uh, iets dat ze veel zeggen. Uh, dat soort dingen, zeg maar. Ja, we hoorden uh, Chama. Hè, met, ja, uh, Shama. Chama. Chama. Yeah. Chama right, en dat betekent? Ja, vier. vuur. Vuur in het Portugees. Het is Portugese. iets dat uh, Alex Pereira uh, veel zegt. Shama uh -huh. uh, no shama. Oké, okay. uh, ken het niet. Ja, zeg maar uh, vuur of geen vier, uh, vuur en dan zeg je vuur. Oké, okay. ja, precies. Ja, het slaapt er maar dan maakt het leuk. Ja, precies, dat is waar. Uh, welke track is voor jou uh, van DP het meest persoonlijk en waarom? Hmm. als het toch een persoonlijke... Ja, ik schrijf, het is conceptueel, dus ja, uh, geen van de nummers is enorm persoonlijk, ja. maar misschien Qua iets de waar de ik de me de hetzelfde de meest de kan identiteit. relaten ja. aan de tekst zou denk ik paid in zijn. Paid in full, ja, dat gaat ook is. over mijn Favoriete UFC-vechter, Dustin Poirier. En Pale de tekst okay. um, gaat er voornamelijk over... dat je gewoon altijd moet blijven proberen. Altijd moet vechten voor je passies. Mm -hmm. En uh, dat is ook iets dat ik doe in mijn passies. Ja, heel belangrijk. Hè? Dat je doet wat je ook leuk vindt om te doen. Dat is ja, belangrijk. zeker. En waar ben je als songwriter het uh, meest trots op bij deze release? Bij deze release, zeg maar de groei die ik in de structuur van de nummers heb gemaakt. Voornamelijk in... De songwriting zelf van mm. elk nummer voelt best compleet aan. De flow van de nummers zijn uh, in mijn mening goed. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het gewoon mij laat zien als een meer volwassen artiest. Oké, okay. helemaal ja, goed. Uh, nee, ik zei net al, we luisterden naar de eerste track, Chama... met een uh, featuring van Alec Twist. Uh, yes. Dit is een intense opener van zowel het uh, nieuwe uur als de EP. Um, ja, een interest, uh, in, um, instrumentale, maar ook wel ja. een beetje met vocalen erin uiteindelijk. Uh, er staat geen vocale. Oh, er staat geen vocal. Nee, oh, nee. sorry, heb ik het even puur instrumentaal. Puur instrumentaal. Uh, uh, wat is het startpunt van het verhaal? Uh, hoe bedoel je die? Uh, de, het nummer, zeg maar. Wat is het startpunt van het verhaal van de EP? Um, nou ja, de verhalen beginnen natuurlijk met dan het tweede nummer... omdat mm -hmm. het eerste nummer incidentaal is. Het het. is. Ja, uh, maar het heeft niet echt een verhaal dat be begint tot eind is. Zoals ik zei, het is een, een heel nummer. concept, de EP. Ja. Dus okay. qua tekst... Um, ja. Heb ik eigenlijk niet zo super veel te vertellen, omdat het gewoon een leuke tekst is die ik heb geschreven over ja. wat vechters die ik leuk vond. Ja, uh, maar het verhaal zit, denk ik, hier wat meer in de instrumentale. Ja. En uh, heb ik ook wat meer geëxperimenteerd in andere dingen die ik leuk vind, behalve gewoon pure heaviness. Mm -hmm. Zoals uh, in uh, Shama heb je in het begin uh, natuurlijk piano. de piano ja. die je hoort. Dat is van uh, Alec Twist. Ja, Alec ja. Twist uh, mm -hmm. is een hele goede maat van me, een hele mm -hmm. goede pianist. En um, ja, uh, gewoon shout-out naar Alec. Um, ja, voor de rest um, uh, speelt hij een paar uh, leuke optrains... Voor, uh, voor bijvoorbeeld yoga-dingen mm -hmm. of zo. Oh. Uh, iets heel anders, yeah. maar daarom was het zo leuk om met hem Samen te doen, werken. Omdat yeah. uh, hij hele andere dingen doet dan ik doe. Het. En dat brengt ook weer een heel nieuw perspectief. En daarom dat is, is zeker. die intro nummer yeah. zo... Leuk en speels. Zeker, ja. Ook, uh, die spontane uitbarstingen <laughs> na het piano-stukje. Ja, dat ja, uh, zag, zagen we niet aankomen. Ja, dat was uh, gewoon lekker op een uh, avondje met wat biertjes. Ja, en uh, gewoon twee, uh, twee mannen die uh, gewoon lekker muziek zitten te schrijven. Heerlijk, altijd leuk. Uh, tweede nummer op de EP heet The Henkman. Dus Henkman-motief yes. uh, zagen we al eerder in je werk. Uh, is het thematisch verbonden? De, de, de Hangman uh, zagen we al een beetje eerder in je werk, natuurlijk. Oh ja, ja. Dus dat is allemaal verbonden thematisch, natuurlijk. Ja, ja wel, de uh, Wel een klein beetje. Ja. Zeg maar, uh, De Hangman gaat over de vechter, Den Hoeker. Mm -hmm. En, uh, ja. Zeg maar, bijvoorbeeld, we hadden eerder dat nummer van Spijt afgespeeld. Die mm -hmm. heet De Hangman ook. Ja, precies. Uh, ik denk qua agressieve stijl en chaotische stijl dat je wel een beetje dat terugvindt in dit nummer. Mm -hmm. uh, het gaat natuurlijk over iets heel anders, maar, uh, ja, het blijft gewoon een heel leuk nummer. En ik denk dat uh, Spite Hangman wel uh, een grote rol qua inspiratie daarin heeft gespeeld. Oké, okay. we gaan er naar luisteren met aansluitend het derde nummer van de EP, de titeltrack. Dus blijf luisteren. The Avond. Play It Loud op ZFM, Stamford. in Full hoorde je als laatste in het eerste blokje muziek van dit tweede uur natuurlijk van mijn speciale gast Jannick Walters, de man achter het deathcore project Portent, waarmee hij op 21 oktober zijn EP Chapter 2 Paid in Full heeft gereleased. En waarom heb je deze titel gekozen als overkoepelend hoofdstuk? Um, ja, ik uh, vond deze naam er gewoon eigenlijk bij passen voor het tweede. Aangezien de eerste toon was, het tweede mm -hmm. dan Paid in Fool. Ja. Dus dat sloot goed met elkaar, met elkaar. aan. Want eerst wilde ik eigenlijk een chapter 2 Shama noemen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik vond dat gewoon niet echt heel nice bij elkaar passen. Dus ja. dacht ik van uh, Paid in Fool, dat komt lekker over met ja. de, de eerste hoofdstuk. Dus, uh, en, en waar ben je het meeste trots op aan de, de track? Uh, deze track... Ja, uh, ja vooral... Het uh, is gewoon een goed volwassen nummer. Het heeft een goede structuur, goede melodieën. Uh, van begin tot eind, alles past goed bij elkaar. Ja. En uh, ja, het voelt gewoon als een, een track die als een huis staat, zeg maar. Ook ja. okay, een van jouw favoriete tracks van de EP? Ja, ik vind elk nummer wel leuk, al mag ik dat zelf zeggen. Ja, ja. Uh, maar ja, mijn favorieten van de EP zijn... Uh, de Hangman en Nomad. En Nomad, oh, die gaan we zo direct horen. Uh, hoe verliep het schrijfproces van de EP eigenlijk? Uh, werkte je er al aan toen je nog met het debuutalbum van Reaching as We Fall bezig was? Of na de release ervan? Uh, daarna, want het de, debuutalbum de, de, de, de, de, de, de, van Reaching uh, was al een stukje daarvoor mm -hmm. uitgekomen. Uh, want ik had eerst nog Chapter One ook uh, geschreven pas daarna... Yeah. Um, ik, aan de hele EP heb ik ongeveer een jaar gewerkt. Oh, toch wel. Um, het begon eigenlijk toen ik uit Leiden begon te uh, verhuizen, terug naar, uh, naar Alphen. Mm -hmm. uh, en toen begon ik eigenlijk meteen um, aan de EP. Alleen ik ben uh, in de tussentijd ook uh, in een burn-out gekomen, daarom duurde het zo lang. Ja. En, okay. um, maar daardoor heb ik wel enorm de tijd kunnen nemen voor de EP. En ik denk dat, dat daardoor de songwriting ook wel een stuk omhoog is gegaan. Kijk, dat is ook heel belangrijk. Hè? Want ja. als je er lang mee bezig bent, dan komt het goed uh, uh, tot z'n recht. Zeg maar. ja. Ja, en wie was er al verantwoordelijk voor het artwork van de EP? Want dat is ook een hele mooie. Um, ja, ik uh, zelf heb het uiteindelijk uh, oh. gemaakt. Oké. Okay. Ja. Is er dan een betekenis achter? Um, nou ja, Payden in full. Ik vond een weegschaal wel daar een beetje bij passend. Mm -hmm. Van het goede en het slechte, het toon, paid in full, Van ja. wie besluit dat nou, weet je wel. Ja. Dus ik dacht, uh, weeschaal is hetgene uh, wat het Passende, in balans houdt. All right, helemaal goed. En de volgende track uh, release die als laatste single voor de EP uitkwam. Uh, Nomad met een uh, collab van uh, Hollow Construct. Een black and nu metal band uit de uh, VS. Uh, hoe yes. kwam je erbij om een samenwerking van hen te vragen? Um, nou ja, eigenlijk een... Uh, Deel van de band uh, zit ook in aan deze tafel. Oh, hij is de, de, uh, de bassist ah, voor de, bassist. de band. Hij oh, doet grappig. ook uh, de uh, mix en masters voor de band, toch? Ja. Yep. ja. Um, dus uh, via hem leerde ik de vocalist kennen. Ja. En ja. eerst ja. zou hij die, die feature nog ineens doen, maar alleen de drums uh, helpen <laughs> maken voor de EP. Uh, maar toen dacht ik van: ik vind zijn sound uniek, want hij heeft enorm veel van die nu metal. Uh, Inbieden, ja, ja, invloeden uh -huh. in zijn stem. Ja. En ik dacht, uh, ik heb een goed toestepstukje in een nummer. En ik dacht, zijn, zijn stem past daar perfect bij. Ja. Dus ik had hem gevraagd, hij was down. En uh, zo is dat was gekomen. Is vans, en ja. uh, ook enorm goede guy om mee te werken. Heel uh, chill. Corey van Hallo uh, Construct. Uh -huh. uh, Shout-out naar die band ook. Super tof dat jullie om mijn track wouden ja. gaan. Ja, <laughs> en uh, wat is het verhaal achter de Nomad? Uh, de... Ja... Nomad, uh, dat uh, gaat over de uh, vechter Sh uh, Shavka Ja, mm -hmm. uh, yeah, uh, uh, Volgens mij komt hij uit Kass Kassingstan. Uh, ik weet even niet hoe je dat land goed uitspreekt. Ja, maar het uit, ja. uh, nummer gaat eigenlijk uh, hoe, je het, uh, yeah, hoe je de wereld bewandelt als... Uh, als een nomad, zeg maar, um, gewoon nieuwe dingen gaat zien. Als een force to be reckoned with. Ja. En uh, dat is even in het kort uitgelegd waar het nummer over gaat. All right. Maar goed, en dan uh, tot slot uh, het laatste nummer van DCP. En dan uh, ja, het einde van ons interview. Alma yes. Tadoor, uh, dat is de afsluiter van Chapter 2, played ja. in Full. Die gaan we zo direct uh, kort achter elkaar horen. Uh, die bevat ook eveneens een future van deathcore uh, band Canyon Literature. Als yes. ik goed niet de eerste future van hen op jouw muziek, geloof ik. Uh, nee, we hebben uh, Wouter ook al een keer op een reaching-nummer gehad. Mm -hmm. uh, ook samen met uh, Tom van Braces yeah. uh, op Good Riddance. Yeah. Um, ja, Wouter is altijd tof om mee te werken. Ik uh, ken hem persoonlijk en ik zie hem uh, als een goede vriend van mij. Okay. Um, dus uh, ja, het was, uh, ja, het was gewoon heel logisch voor mij dat hij op de track sprong. Op. Ja. En um, ja, op dat uh, nummer hebben we ook zo'n stukje wat een beetje... Op Abby vals lijkt en ik dacht: van zijn stem werkt daar gewoon perfect bij, dus uh, dat wou ik samen hebben. Perfect, alright. Nou, we gaan er uh, zo direct naar luisteren beide nummers. En uh, nou, dan bedank ik jou hartelijk uh, voor jouw komst, Jannik. Uh, ja, um, yes, jij ook bedankt. Uh, Wat kunnen we verwachten van Portent in 2026? Want dat willen we natuurlijk allemaal even weten voordat we afsluiten. Ja, dat is een goede. Uh, ik uh, heb geen idee. Sinds uh, ik deze EP heb geschreven, heb ik niet echt meer inspiratie gehad voor Portent nog. Hmm. Um, ik ben op het moment ook heel veel met Reaching as Vival bezig. Ja. En uh, daar zit nu wel mijn prioriteit uh, als muzikant zijnde. Ja. Um, ik ben toevallig... Ja, het grappige is met Portent, breng ik ook wat pianomuziek uit. Van die movie soundtracks. Ja. Ik ben toevallig daarmee wel met een nieuwe EP bezig. Oh, okay. Dus dat komt waarschijnlijk eerst. Ja. Uh, maar misschien komt chapter... Uh, drie, of gaan we van uh, chapter 2 en 1 een soort van samengevoegde versie van maken met een, een nieuwe mix en master en misschien een extra nummertje. All right. uh, er zijn wel dingen die op de tafel liggen maar nog niet zeker. Dus blijf vooral uh, de socials we, checken. We blijven je volgen. Heb je ook nog uh, de ambitie om Portland Live naar het podium te brengen? Of blijft het uh, bij een studioproject? Uh, ik had wel de ambitie om Portland Live te brengen. Ik was daar toevallig nog dit jaar mee bezig om mm -hmm. uh, de band compleet te maken. Uh, maar uiteindelijk werden dingen zo druk met reaching... Uh, dat ik toch heb gekozen om het nog even een solo project te houden. Dus misschien in de toekomst. Wie weet. Maar uh, voor nu nog niet. Voor nu nog even niet. Oké. Okay. En tot slot, waar kunnen de mensen die jouw muziek vet vonden heen om je te supporten? Um, ja, uh, ga lekker streamen op uh, alle streamplatformen die ja. uh, voor jou het beste werkt. Um, volg me op uh, Instagram, port.nl. Um, of uh, op mijn persoonlijke Insta, daar post ik ook heel veel uh, qua muziek, on the school, Januku. En um, dan hebben we ook nog uh, natuurlijk mijn band, Reaching As You fall. Support ons vooral door ja. uh, lekker naar onze live shows te komen of ons ook gewoon lekker te volgen. Ook volgend jaar en ook mee in de planning, neem ik aan. Ja, zeker. Nou, uh, doen uh, mensen. Uh, jouw support is belangrijk voor hen. Dus uh, nou, helemaal goed. Janik, yes, uh, super, super tof. Bedankt dat je daar was vanavond. En uh, zoveel van je creativiteit met ons hebt gedeeld. ja is yes, geen probleem. En, en uh, uh, jij ook bedankt dat je me wel hebben. Graag gedaan. Jij moet je OV nog halen. Maar yes. we, gaan, uh, <laughs> we gaan jou uh, niet verlaten zonder de laatste twee tracks van de EP. En uh, non-stop... Want we zijn nog niet klaar. We draaien slot nog een lekkere non-stop selectie van jouw favorieten. En natuurlijk uiteraard van Reaching As We Fall. as wel, luisteraars, blijf nog even hangen. Bedankt zover voor het luisteren. En tot volgende week. Dan is er weer een provincie special te horen van Dutch Fury. En behandel ik dit keer de lokale metal scene in de provincie Overijssel. Dat wordt weer een vette avond. En zoals altijd ga ik eruit met mijn laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazal. Naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. ZFM, Zandvoort.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 Dead shot Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort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 I your of that it, right? I don't a side will I take on I escape from the dark je het loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Stop fucking moving Bury me.